Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ruim twee maanden na de Franse verkiezingen is de nieuwe regering rond. Premier Barnier maakte de namen bekend in een persverklaring bij het presidentieel paleis. Frankrijk krijgt een centrumrechtse regering, ondanks winst van de linkse partijen. President Macron benoemde oud-eurocommissaris Barnier twee weken geleden tot premier, wat leidde tot protesten. Volgens linkse partijen ondermijnde Macron de democratie door hen uit te sluiten bij het vormen van een nieuwe regering. De man die vastzit voor de dodelijke steekpartij donderdag bij de Erasmusbrug in Rotterdam... is eerder veroordeeld voor een aanval op zijn moeder. Dat meldt het AD op basis van bronnen. Volgens de krant stak Ayoub M in 2022 zijn moeder in haar handen en hals... en was hij een paar dagen eerder een boa aangevallen. Hij kreeg toen tbs met voorwaarden en werd dus niet gedwongen opgenomen. Bij de steekpartij donderdagavond kwam één slachtoffer om het leven... en raakte een ander zwaar gewond. Volgens het Openbaar Ministerie had M mogelijk een terroristisch motief... Het viertal Stay Tuned gaat Nederland vertegenwoordigen op het Junior Eurovisie Songfestival. Miuccia, Niek, Inkar en Chiara wonnen vanavond de Nederlandse finale in Ahoy in Rotterdam. Met het nummer Music. Het Junior Eurovisie Songfestival is op 16 november in Madrid. Eigenlijk zou het in Frankrijk zijn, maar omdat het land vorig jaar voor de derde keer in vier jaar tijd won... besloot Frankrijk de organisatie aan een ander land over te laten. RKC Waalwijk heeft ook zijn zesde wedstrijd in de eredivisie verloren. De club verloor thuis met 2-1 van Sparta. FC Utrecht is nog altijd ongeslagen. Thuis tegen Willem II won de ploeg van Ron Jans met 3-2. Utrecht staat nu met 13 punten op de derde plek achter PSV en AZ. Het weer, helder, droog, weinig wind en vannacht in het noorden kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen overdag eerst op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het zuidwesten meer bewolking. En in de avond in het zuiden en zuidwesten buien met kans op onweer. Het wordt morgen 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mainstage. Main stage. Main stage. Main stage. Main stage. Main stage. Aflevering van de Nightwalk. Hier op CFM Zandvoort. De Nightwalk main steeds. Iedere zaterdag gaat van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. laatste show nieuws, de party opdater. Natuurlijk de 10 boven, beste plaats voor de dansvoer. Straks in tweede uur, DJ Mousso met zijn global house vibes. En straks in de derde uur vliegen we wel naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Calvis Kelly. Twee weken geleden vertelde ik je dat we op Outdoor Stereo zaten. Is dat twee weken geleden alweer? Of drie weken? Twee weken volgens mij. En vorige week waren we. Circo Loco. De officiële club, of in ieder geval een, een feest wat uh, wekelijks gegeven wordt in Ibiza. En uh, ja, op de NRCM hadden ze daar een feestje en ik was daar de hele dag aanwezig. En ik dacht, van nou, hé, eh, komt allemaal goed. Maar uh, helaas kwam het niet goed, want we kwamen niet live uh, in de uitzending. Dus je moest daar herhaling luisteren. TVM Zandvoort, zaterdagavond. Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Voor de opening muziek van Electric Disco. We zijn we DJ Packer met Push the Feeling On, de St. Crock remix. Dat is weer een plaat die uit de jaren negentig komt en die weer opnieuw is uitgebracht. Een nieuwe remix van. En uh, ja, niet alle remixen zijn fantastisch, maar deze had wel iets, uh, dacht ik zo. Onderweg zometeen, Ferric Dahl. Maar eerst die Mirko en mix met Don't Stop. And for live on ZFM. ZFM. Saffiut zingt uh, Feeb Edwards met A Deeper Love. Ook alweer een plaat uit de jaren negentig in een nieuw jasje. En daarvoor hoorde je muziek van uh, Varric Dawn met Hard Touch. Dat was samen met Alex Mills. En ik weet niet of je het gehoord hebt, maar uh, Tito Jackson dat is de broer... of dat was de broer van Michael Jackson en zanger van de Jackson 5... is zondag op 70-jarige leven het overleden. Dat was uh, afgelopen zondag. Hè. Zo melden verschillende Amerikaanse media... Hij zou een hard hebben gekregen, terwijl hij achter het stuur zat. Ja, en ze begonnen. In 1962 een popgroep, de Jackson Brothers. Dat waren Marlon en Michael, die later erbij kwamen. En toen veranderde de bandnaam in de Jackson 5. In 1967 namen ze hun eerste singles op. Maar echt een grote doorbraak kwam in 1969 met I Want You Back. En kort daarna volgden meer hits zoals ABC en I'll Be There. En uh, ja, Michael die stapte in 1984 uit de groep. En uh, toen zijn solo-carrière vlucht nam, doofde het succes van de Jacksons ook uit. De Jackson 5, die veranderde nadat Michael wegging uh, in de Jacksons. Maar na de dood van Michael in 2009 bleek het toch nog vraag naar de broers. En vanaf 2012 traden ze weer samen op. Maar uh, ja, uh, langzaam 70 jaar, uh, ze worden allemaal uh, ouder. En uh, ja, ook hij is overleden. Dus uh, ja, ja, ik zou zeggen, het is een mooie leeftijd. Maar als je nog heel kwiek bent, dan... Uh, ja, dan gaat het weer niet op natuurlijk. Hè? En eh, zeker als je een hartafval achter het stuur krijgt, dat hè? Eh, ja. En het Taylor Swift. Goed nieuws. Taylor Swift is de grote winnaar geworden van de MTV Video Music Awards. De zangeres won afgelopen woensdagavond zeven prijzen. Waarmee haar totaal op 30 vier meesten stond. Waarmee ze BLC voorbijstreeft als meest bekroonde artiest bij de award show. En dat was natuurlijk uh, niet afgelopen woensdag, maar die woensdag daarvoor. Maar aangezien ik er vorige week niet was. Uh, <laughs> heb ik alles bij elkaar geraapt. En ik denk, we gaan het gewoon alsnog doen. Zie we hem zo antwoord. Ik lul weer veel te veel muziek. Daarvoor zit je je Radio gekluisterd. Jouw warming-up voor jouw uh, zaterdagavond stapavond... voor Nightwalk Mainstays. Onderweg zometeen Smokey Joe en D-Ramirez met In The Night. Ik laat die begin van de zomer ook uitkomen. Nu hebben we er weer een remix van gemaakt. Maar eerst hoor hier Dario Nunes en uh, Javi Colino met ook een oudje. Alleen dit keer in het 2024 jasje. Het is uh, Piana. Luister maar.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 Sideblock main stage on ZFM. To, love, to get that love FM Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ja, warming up voor jouw stapavond. The Nightwalk Mainstays, we horen muziek van Kako uh, Martinez... en Pink Coffee met Searching for Love. Ook een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor horen we muziek van Smokey Joe... en D. Ramirez met In The Night. En zo werd het even tijd voor de party update voor wat voor leuke feest we gaan op deze zaterdag... 21 september alweer, de tijd vliegt voorbij beetje het einde voor het seizoen. Maar ja, binnenkort is het weer uh, ADE in Amsterdam. Dus het uh, komt allemaal weer goed, hè. Vanavond, wekelijkse feestje in de Escape. Het wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Gebeurt allemaal in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie, check de website escape.nl. Remundo, onze eigen zandvoerster Remundo, Raymond Teunissen, kennen we allemaal, hè. Die heeft daar een line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Tom Boy. Fleur Vossen en MC is Janto, En natuurlijk, hij zelf staat ook uh, achter... De Dex en Raymundo. Vanavond dus Escape, Brainwash, werkelijk feestje. En als we doorlopen, dan komen we bij Club Air. Daar is vanavond afgekort throwback. Begint ook om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is uh, hiphop en R&B. Hele andere muziek als uh, in de Escape. Dat is hiphop en R&B. In Escape is gewoon house. En voor meer informatie afgekorte letters THRWBCK.NL En als je een beetje iets hebt met uh, hiphop en R&B, dan moet je zeker in de melkweg zijn vanavond. Encore, ook wekelijk feestje. Het begint rond de klok van middernacht. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Encore, en het is natuurlijk de home of hiphop, R&B en afro. En voor meer informatie aan elkaar geschreven de website encoreamsterdam.nl En de dj's, ja, de residents natuurlijk. En voor de rest ga je het allemaal meemaken. Zie je ze hem antwoord? Ik weet niet of je hem uh, hebt gehad. Liquidity was alweer een heel wat weekjes geleden... hadden we dat in Alkmaar. Dat was uh, meen drie dagen liquidity. Maar nu hebben ze liquidity Family Day. Dat is vanmiddag om 1 uur begonnen... en duurt tot vanavond elf uur... op het uh, thuishaventerrein in uh, Amsterdam. Dat is op de Contactweg, hè. Als je op de A5 rijdt... dan rijd je er eigenlijk bijna letterlijk even figuurlijk langs. Dat is uh, Liquidity. Ja, als je het kent is uh, drum en bass... komen heel veel uh, ja, Engelsen op af... Uh, uh, ja, eigenlijk wereldwijd het publiek komt erop af en. Uh voor meer informatie, liquidity.com voor al die informatie of thuishaven.nl. Een hele waslijst met de DJ's Delta Heavy, Madook, Technimatic, Lens, Luxurious, Ninfo, Artino, te veel om op te noemen. Thuishaven.nl daar vind je al die informatie. En muziek, daarvoor zit jij je, je radio gekluisterd. Zaterdagavond, wat dacht je van techniek? Met this Old House, Jorte Cryder en Jay Robertson Extended Remix. Good evening. good evening, welcome, good evening. Good evening. Good evening. welcome good evening. to another five exciting episode of this whole house. I'm your host, Mr. Phillips, and tonight we're going to show you how to build a good, solid foundation to house music. Don't let me know you down, the down there, you feel like you're the street right Man, you got a smoking party going on here. vibes across the Netherlands and, and around, around the, the world. world This is the Nightwalk main stage only on CFM I need Ik was muziek van uh, Grant Nelson... ...samen met Mark Knight met Do It Y'all... ...en daarvoor worden we Sinner en James met Johera. En ze hebben even tijd voor de Nightwalk 10... ...welke plaatsen van erg populair in de clubs... ...op de radio, op de streams en natuurlijk op de festivals. Deze week op 10, Disclose met She's Gone, Dance On. Op 9, radio Slave en Audion met Mouth to Mouth in de Cosime remix... Op 8, Jaden Boysen met Let's Go. Op 7, Marlon Hofstad en Fischer en DJ Daddy Trance met It's That Time. Op 6, Sam Jacobs en Tagman met Blueberries. Op 5, Paas Show met Pick Up The Phone. Samen met Nate Daken. Op 4, Luke van Dijk en Colter met Good For You. Op 3, Frankie Mizardo en Rafa Guido met Famax. Op 2, deze week Paas Show met The Cool To Be Careless. Deze week op 1. Voor de tweede week op 1, Nick Ventulo en Robert Coutos met Set Me Free. En we hebben een andere nummer 1, want deze plaat hebben we al gedraaid. Dus. Ik heb een andere plaat, David Morales en Anton Dunleave met Needing You in de 2024 versie. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Well, the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 Flies, where you're having fun? Is, uh, het eerste uurtje is wel weer bijna voorbij. Niet getreurd, we hebben nog twee uur te gaan. Zometeen DJ Mauser met zijn Global House 5. En straks in het de derde uur horen we DJ Kavaskelli. Want dan vliegen we helemaal naar de clubs in Italië met DJ Cavaskelly. En zojuist hoorde je Stretch Vern Met uh, Adelphi Music Factory met I'm Alive. En ook hoorde je nog uh, Nick Fantouli met Set Me Free. Ja, ik zou hem niet draaien, maar uh, ja. <laughs> ik drukte op play en ik was al te laat. Waarom vorige week gedraaid? Uh, de nummer 1 in de Nightboktaine hoorde ...die nu ook eventjes op de radio voorbij komen. De zit erop, niet getreurd. We zijn er zo weer, zo meteen het nieuws en weer. En dan nog twee uur lang de Nightwalk op CFM Zandvoort. Ik laat je achter met Redfield, samen met Sam Sachs, met Resolute. En ik zeg tot zo meteen, na de break.